10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Europese banken hebben gisteren opnieuw een recordbedrag ondergebracht bij de Europese Centrale Bank. In totaal werd voor ruim 485 miljard euro op kortlopende rekeningen bij de ECB geparkeerd. 4 miljard euro meer dan het vorige record van een dag eerder. De grote bedragen wijzen op een aanhoudend wantrouwen in de Europese bankensector. Banken zijn kennelijk bang om hun geld tegen een hogere rente aan elkaar uit te lenen. De laatste week is er elke dag voor meer dan 400 miljard euro bij de ECB gestald. Onder normale marktomstandigheden komt dat bedrag meestal niet hoger uit dan 100 miljard.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 Kijk, Oekraïne is geen land wat grote toerisme-industrie heeft. En daardoor is het ook even net wat lastiger om je weg daar uh, te vinden. Per wedstrijd zijn er 6000 kaarten beschikbaar voor Oranje Supporters. Voor de wedstrijd tegen Duitsland zijn tot nu toe de meeste kaartjes beteld. Ruim 4000. Dan het weer nog bewolkt en kans op wat motregend wordt 9 of 10 graden. Morgen regen, veel wind en ook een graad of 9. ABB Verkeersinformatie. Files staan er nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Bussum en Muiden, 6 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude Dorp, 2 kilometer. En na een aanrijding op de A28 Utrecht richting Amersfoort... staat bij het knooppunt Rijnsweerd, 2 kilometer in Duister. Linker ook dicht. De laatste file staat op de N201. Dat is de weg Gilversum richting Heemstede. Tussen Vinkenveen en Uithoorn nog 5 kilometer.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 Sven Kokkelman. Gevangenen vieren de tiende verjaardag achter de tranies van een gevangenis... die er eigenlijk niet mag zijn. Rauwende nabestaanden hebben meer kans op een hartaanval. Achterblijvers van vermisten hebben baat bij contact met lotgenoten. Opeens ontmoeten je mensen die hetzelfde meemaakten als jij... en waarmee je kon delen. En waarbij een paar woorden al voldoende waren... om eigenlijk je verhaal te vertellen. En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is bijna vijf over tien. Het vervolg is dit van KRO Goedemorgen Nederland. Guantanamo B, dames en heren, de gevangenis voor terreurverdachten op de Amerikaanse marinebasis op Cuba bestaat vandaag precies tien jaar. Toen de Amerikaanse president Barack Obama aantrad in 2009 in het Witte Huis, verklaarde hij de gevangenis binnen een jaar te zullen sluiten. Gert-Jan Knoops is strafrechtadvocaat en verdedigde een van de gevangenen op Guantanamo Bay. Goedemorgen. Goedemorgen. U hebt zelfs een advies geschreven uh, hoe Obama Guantanamo B zou kunnen sluiten. Wat is daarmee gebeurd? Nou, dat advies is wel uh, bij de zogenaamde taskforce in behandeling genomen. Dat is ook de, de groep experts die Obama uh, bij het aantreden heeft benoemd om uh, te denken over een sluitingsplan. Uh, ik heb dat in februari 2009 ingediend, maar daar uiteindelijk niets uh, concreets op gehoord. Sterker nog, die plannen, die overigens door meerdere deskundigen werden omarmd, uh, ...zijn uiteindelijk niet uitgevoerd uh, door uh, politieke en financieel-economische redenen... ...is Obama dus niet tot die sluiting kunnen overgaan. Waarom is het zo ingewikkeld om die tent daar te sluiten? Um, dat heeft voornamelijk toch te maken met de politieke tegenstromen die Obama heeft ondervonden, ook vanuit zijn eigen partij. Uh, toch een te groot veiligheidsrisico, enorme financiële aderlating, want sluiting zou uh, impliceren dat je tussen een half miljard tot een miljard dollar nodig zou hebben om Guantanamo B te sluiten en de resterende gevangenen naar het vasteland van Amerika over te brengen. En niet in de laatste plaats. Uiteindelijk heeft Obama op de valreep van vorig jaar ook een wet moeten goedkeuren... en moeten ondertekenen die juist nu voorkomt... dat uh, uh, gevangenen vanuit Bay in Amerika worden berecht. Daarbij speelt ook een rol dat het eerste en tot dusver het enige proces dat gevoerd is... Tegen een Guantanamo Bay gevangen op het vasteland voor een federale rechtbank in Manhattan. De zaak Kalani is een fiasco is geworden voor de aanklagers. Die uh, zaak is in 2010 uh, is in, is te gaan spelen en daar is uh, Kalani van, van 284 van de 285 aanklachten vrijgesproken. Omdat de bewijsregels bij de gewone rechtbanken veel hoger liggen ja. dan voor de procedures op Guantanamo Bay. Met dus andere woorden? Met andere woorden, ja. het is helemaal niet zo makkelijk om die gevangenis te sluiten, omdat je dan met een met gevangenis zit die niemand wil hebben, die ook helemaal niet zo makkelijk te berechten zijn. En wat ga je dan met ze doen? Exact. Het is een, een combinatie van financiële, politieke en juridische redenen. Juist. Hoeveel mensen zitten er nog vast daar op Guantanamo Bay op dit moment? <laughs> Op dit moment nog 171 eh, van de aanvankelijk 779 gevangen. Dus er zijn er in de loop der jaren ruim 600 vrijgelaten... waarvan eigenlijk de status onbekend is gebleven. Die 600 die hebben daar zonder vorm van aanklacht dus vastgezeten. Dus je kunt eigenlijk stellen dat nog geen 1% van de totale kwantanombe-populatie... ooit eh, voor een rechter is gebracht. Juist. Eh, toch, desalniettemin, ondanks dat het allemaal zo ingewikkeld is zegt Obama opnieuw in het licht van nieuwe verkiezingen... ik ga Mobile toch sluiten. Terwijl die weet dat het eigenlijk niet kan. Nee, het is voor dit moment redelijk utopisch. Um, kijk, Obama is op zich van goede wil... maar nogmaals ook zijn eigen partij... Uh, daar zijn behoorlijk wat tegenkrachten. En je moet denk ik niet vergeten... dat uh, ook uh, die uitspraak van Obama natuurlijk nu gedaan wordt... met het oog op de komende presidentsverkiezingen. De enige optie die nog zal komen... Openlijk is de, de komende onderhandelingen met de Taliban. De, de, de, de Taliban heeft een kantoor geopend in Quetta en een van de eisen voor het om de tafel zitten met Amerika om vrede te krijgen in Afghanistan, een staakt het vuren zeg maar, is dat de Taliban vrijlating vraagt van een groot aantal ja, toch wel hoge uh, uh, taliban-gevangen gevangenen op Qantanamobay. Er zijn er nu vijf, die zijn genoemd. En dat kan voor Amerika wel eens een escape zijn straks... om tot uh, sluiting over te gaan... Uh, door uh, dan het overdragen van die gevangenen naar uh, Afghanistan. Juist. Is er uh, tot slot nog iets te zeggen... over wat er met de 600 ou oud-gevangenen is gebeurd... die zijn vrijgelaten inmiddels... onder wie uw eigen cliënt, de voormalige chauffeur van Osama Bin Laden... Nou, een aantal daarvan, daar is het lot van bekend. Zoals deze Salid, uh, Saline Henden, die weer gewoon taxichauffeur in Jemen is. Um, een aantal is het lot onbekend. Uh, uh, er wordt ook nog steeds gespeculeerd over hoeveel mensen van die 600 uiteindelijk zijn teruggekeerd naar een vorm van terreurnetwerk. Het Pentagon schat uh, dat getal op 25 procent... Uh, andere organisaties uh, denken dat dat getal rond de 14, 15 procent is. Dus van die 600 mensen die dan uiteindelijk uh, terug zouden uh, keren naar een vorm van terreur. Maar wat uiteindelijk precies met die mensen is gebeurd is onbekend. We weten wel van een aantal landen uh, zoals Ierland en Portugal... die hebben ieder twee van dat soort gevangenen opgenomen... Um, maar um, wat uiteindelijk die mensen verder zijn gaan doen, die ex gevangenen van die 600, is uh, eigenlijk niet geregistreerd. Juist. Ingewikkelde kwestie. Het zal vast niet voor het laatst zijn dat wij er samen over spraken. Geert-Jan Knops, strafrechtadvocaat en uh, internationaal uh, deskundig op het gebied van het strafrecht. Hartelijk dank. Graag gedaan. Gotta. a you've got your birthmarks You've got to run to Hiding on your hip. You've got your secrets You've got your reasons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 Ze halen, dames en heren, steeds vaker het nieuws. Vermissingen, vermissingen die dramatisch eindigen... zoals die van Millie Boelen of de Rotterdamse Jennifer. De databanken van de politie zitten ook vol met mensen... die nooit zijn teruggevonden. In onze serie De Achterblijvers ontmoet Egbert Hermsen... deze direct betrokkenen. Vandaag, Lotsgenoten. Het was natuurlijk voor ons heel spannend. Het was de eerste keer hè, dat wij na al die jaren van, van achterblijven al uh, andere achterblijvers ontmoeten. Dus met Lotte in je schoenen ging je een beetje naar, naar Ermelo toe. Dat, dat, dat zag je ook. Uh, aan de mensen die daar binnenkwamen, die je daar uh, ontmoeten. Het is 28 november 1992. In Ermelo wordt de eerste ontmoetingsdag voor achterblijvers na een vermissing gehouden. Henk Langerak gaat er dus met lood in de schoenen naartoe. Omdat je tot dan toe nooit gedeeld had met andere achterblijvers... er was weinig over achterblijven bekend... Opeens ontmoette je mensen die hetzelfde meemaakten als jij... en waarmee je kon delen. En waarbij een paar woorden al voldoende waren... om eigenlijk je verhaal te vertellen. En het verhaal is de vermissing van Germa van den Boom... de schoonzus van Henk Langerak in 1984. Germa werd eind juli 1984 na een avondje stappen... door haar buurjongen voor de deur van haar ouderlijk huis in Nieuwe Dijk afgezet. Ze was dat weekend alleen thuis... In de keuken moet ze zijn overmand. Er werden bloed en sporen van een worsteling gevonden. Daarna werd er niets meer van haar vernomen. Geen maar zus, Conny. Mensen weten er ook geen raad mee. Iemand vermist. ja, wat, wat moet ik daarmee? Iemand is dood of iemand is ziek of iemand leeft. Of, of... Maar vermissing, dat is zo'n vaag begrip. En daar weten mensen gewoon geen raad mee. Dus sommige mensen haken gauw af. Zoiets gebeurt ook niet. En zeker in ons geval niet in een dorp. Zoiets gebeurt in Amsterdam, maar niet, niet in een... Uh dorp. Je merkt er gewoon heel direct in je omgeving... Hè, dat de eerste paar dagen eh, wordt er nog wel gevraagd. En, en kun je het er ook over hebben. Maar naarmate de, de tijd verstrijkt, eh, wordt, er, wordt dat ook moeilijker en, en, en, en, en lastiger voor mensen omheen. Ik herinner me een gesprekje van, ik denk een aantal uh, maanden later... Hè, dat ik aan iemand vertelde nou, dat het best spannend was nog in huis... vanwege de verdwijning van Germa. En, en dat, dat iemand opmerkte van, ja, is dat nu nog niet uh, voorbij... Met andere woorden, heb je dat nog niet afgesloten dan? Terwijl wij merken, ook nu na 27 jaar eh, vermissing kun je niet afsluiten. De vereniging Achterblijvers na vermissing, waarvan Henk Langerak jarenlang bestuurslid was werd in 1994 opgericht. Naast voorlichting en lotgenotencontact... werkt de vereniging ook mee aan het maken van betere wetten en regels. Het kunnen aanvragen van een zogenaamd rechtsvermoeden van overlijden... is volgens Henk Langerak een van de belangrijkste wettelijke verbeteringen. Waarom is dat belangrijk? Omdat we merkten dat je een aantal heel basale zaken gewoon niet kon regelen. Als degene die, jou, die jij miste bijvoorbeeld op zichzelf woonde... een adreswijziging die kon je niet regelen. Ik kwam je op het postkantoor en dan werd er tegen je gezegd... van ja, dan moet degene van wie het adres is die moet even tekenen. Dat was nou juist het probleem. Uh, verzekeringen, uh, hypotheken, hypotheken uh, inderdaad. Banken, bankzaken... die kon je gewoon niet regelen, omdat dood of levend... Hè, dat, daar zijn wij mee bekend, maar vermissing is iets... Da, da, daar weten wij niet van. Hè, en de eerste stap die toen genomen is... vanuit het ministerie van Justitie... dat je een rechtsvermoede van overlijden uit kon laten spreken... En dat het ook voor mensen die uh, vermist uh, werden uh, kon gaan gelden. Zodat je een aantal zaken kon regelen. Praktische zaken kunnen in wetten worden geregeld. Maar, zo zegt Truus de Witte, die promoveerde op een onderzoek... naar met name oorlogsvermisten, het gevoel niet. Vermissing kan niet eindigen. Uh, als je een vermissing wilt laten eindigen... als je wilt aannemen van nou, hij komt niet meer terug... dan vraag je in feite om de vermisten uh, psychisch te te vermoorden. Een vermissing is pas afgelopen als er zekerheid is over het lot van de vermiste. Of hij is terecht of het lichaam is gevonden. De onderzoeken die ik gelezen heb wijzen wel uit dat de een vorm van zoeken... een vorm van informatie enorm bijdraagt aan de controle over je eigen leven. En dat het stoppen met zoeken voelt als een vorm van verraad. Het is wel lastig om het een plek te geven. Kijk, we zijn nu 27 jaar onderweg... En... Als je erover nadenkt, dan denk je van... is het al 27 jaar geleden gebeurd, weet je wel? Dan denk je van, jongen, jonge. Maar op een gegeven moment moet, moet je voor jezelf... om er niet aan onderdoor te gaan, een, een soort keuze maken. Maar dat, dat, dat leer je, dat, daar word je bij geholpen. Ook door de hulpverlening. En op een gegeven moment heb ik echt tegen mezelf gezegd... van zie ik nou zo dat het met je meeloopt? Het loopt naast me. Het het, loopt niet, het staat niet voor me. Dus het is niet een, waar ik tegen opbots. Maar ik laat het ook niet achter me aan. Want dan, dan, dan heb je het gevoel van ik laat het achter me. Ik sluit het af. Terwijl dat helemaal gewoon niet mogelijk is. Ik, ik, het is een stuk van mijn leven. Het loopt met me mee. En de ene keer zal het dat vooruit gaan. De andere keer zal het wat minder aan de oppervlakte liggen. Maar ja, neem het maar gewoon mee. Het is een stuk van je leven geworden. En ja, zo... Kan ik dat leven weer, uh, weer uh, door, zeg maar? Ik uh, hou wel altijd de hoop dat de zaak, om het dan zo oneerbiedig te zeggen, opgelost wordt. Maar uh, dat we mijn zus levend terugvinden, die hoop heb ik niet meer. Maar acceptatie, dat vind ik nog een erg groot woord. <lacht> om het zo maar te zeggen. Dat, uh, ja, waarschijnlijk is ze toch slachtoffer geworden van een misdrijf. Dus... Ja, dat vind ik lastig om te accepteren. Dan denk ik van, ja... Dus maar dat, dat de zaak zeg maar, opgelost wordt... dat er ooit misschien dan toch iemand zegt waar ze ligt. Of, die hoop heb ik nog wel. Dat, dat blijft, denk ik. Bijdrage 3 was dit van Egbert Hermsen. En morgen in deze serie, Vermist op het Water. Er zijn nabestaanden die nog steeds zeggen... misschien is hij opgepikt door een, uh, een grote coaster... misschien is hij opgepikt door een onderzeeboot... misschien is hij wel gegijzeld of gekidnapt of noem het maar. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd. Welkom op Goedemorgen @karo.nl. Straks een gebroken hart blijkt daadwerkelijk echt te bestaan. Eerst duurt ochtendhumeur van Koos Postema. Op de televisie ligt nu al een tijdje oranje onder vuur... dankzij feiten en fantasie door elkaar halende schrijver Thomas Ros. In het echte leven zijn de beschietingen heviger. De kanonier is Geert Wilders. Hij heeft de Koninklijk Huisbegroting met 20% willen korten. Hij voelt zich beledigd door kersttoespraken van Beatrix. Tijdens de kabinetsformatie was ze tegen hem, denkt hij. Hij vindt dat er alsnog excuses moeten worden gemaakt aan de Joodse gemeenschap... omdat koningin Wilhelmina, de grootmoeder, in Londen 4045... vrijwel niet over de Jodenvervolging heeft gesproken. En nu is er weer een hoofddoekverhaal, het zoveelste. Tijdens het bezoek van de moskee in Oman droeg Beatrix een hoofddoek over haar hoed heen. En de hoofddoek is immers symbool voor onderdrukking van de vrouw. In de wereld van de islam althans. Maar Wilders heeft nog zwaarder geschud. Politiek geladen. Een initiatiefwet. Waardoor we een ceremonieel koningshuis zullen krijgen. Naar Scandinavisch voorbeeld. Koning, koningin, uit de regering. Zal de Kamer hem voldoende steunen? Afwachten. GroenLinks wellicht wel. SP en Partij van de Arbeid, die van oorsprong Republikeins zijn... die klinken nogal halfzacht tot nu toe. D66. Pechtold is een kunstzinnig man. Maar toch ook geen oranje bovenzanger. Het wordt interessant. Hoe zal Wilders straks uitpakken? Ik ben zeer benieuwd. Koningin Beatrix ziet en hoort dit allemaal aan. Moet ze dan nu maar aftreden? Ik denk niet dat ze dat doet. Zou op een nederlaag kunnen leiden. Geert Wilders zou dat immers als een soort overwinning kunnen zien. Zo van, eentje is vast weg. Nee, de koningin blijft zitten waar zij zit. En verroert zich niet. Of nauwelijks. Zij koost morgen, het ochtendhumeur van Henk Spaan.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 and a pomegranate too. ...deze single van Sherry Diane uit Nederland. Come on, my house. Het is vier uh, minuten voor half elf, dames en heren. Een gebroken hart kan zorgen voor een echte hartaanval. In de eerste 24 uur na het overlijden van een partner... ...heeft een nabestaande twintig keer, zo, keer zoveel kans op een hartinfarct... ...blijkt uit Amerikaans onderzoek. Professor Jan Piek, goedemorgen. Goedemorgen. U bent uh, hoogleraar cardiologie aan het uh, AMC. In Amsterdam dus. Een gebroken hart moeten we dus letterlijk nemen... Ja, dat kun je eigenlijk wel letterlijk nemen. Het onderzoek dat is uh, weliswaar van een periode van bijna twintig jaar geleden, maar het is wel uh, nauwkeurig onderzocht. En wat Amerikaanse onderzoekers hier laten zien, is uh, de omstandigheden die plaatsvinden rondom dat infarct. En wat dan opvalt is dat de patiënten die een infarct hebben doorgemaakt, dat die veel vaker dan in de controlegroep een rapportage maakt van mensen die waren overleden in de directe omgeving. Het waren familieleden of het waren gewoon kennissen. Ja. En dat hebben ze vergeleken met de periode daarvoor. Ja. En op de grond van die gegevens eh, komen ze tot de conclusie dat eh, waarschijnlijk het risico... Uh, ...aanzienlijk hoger is in die periode rondom het overlijden van uh, een direct betrokkenen. Dan denk je meteen aan stress als oorzaak. He? Er gaat iemand dood en je hebt last van stress of ja. van extreem verdriet. Dat kan leiden weer tot stress. Ja. Is dat ook zo? Nou, als er een extreme stresssituatie is, dan zeggen we dan ontstaat er in het bloed... ...een verhoogde spiegel van zogenaamde stresshormonen. Die worden aangemaakt in de bijnier en die geven aanleiding tot een verhoogde bloeddruk... ...en ook een verhoogde hartfrequentie. En dat kan dus een belasting zijn voor de kansvergaderen. En als je bij Nederlanders die over het algemeen boven de 60 ook wel een milde vorm van kranselgadeleiden hebben... dan kan het zijn dat op een van de zwakke plekken door deze zeg maar mechanische stress... door de hoge bloeddruk en de hartfrequentie, dat er een scheurtje gaat ontstaan op die plaats. En dan krijg je bijkomende factoren zoals het ontstaan van een zogenaamde vaatspasme, een kramp van het vat. En dat wordt mede ook veroorzaakt door die zogenaamde stresshormonen. Dus het is eigenlijk een combinatie van factoren ja. die aanleiding kunnen geven tot een... ...acuut infarct bij iemand die onder een extreme stresssituatie verkeert. En dan moet je je voorstellen, dat zijn dus omstandigheden... ...zoals bijvoorbeeld een vrouw die uh, haar man snurkend aantreft... ...gaat zelf reanimeren, belt ondertussen 1 in 2... ...op het moment dat zo'n patiënt dan met ziekenhuis aankomt... ...dan vertelt zo'n patiënt, ja ik voel me eigenlijk ook niet goed. En dan blijkt dus dat haar man is net gereanimeerd... ...en die mevrouw krijgt ook een acuut infarct. Dus het is wel een observatie die wel strookt met de klinische praktijk. Um, in dat krantartikel heb ik ook een beschrijving van, nog geen twee weken geleden... van een patiënt die uh, op parkeerplaats uh, moet worden gereanimeerd. Ja. Um, nou, dat is natuurlijk een hele stressvolle situatie voor de direct betrokkenen... die vaak helemaal niet soms medisch geschoold zijn. Dat is natuurlijk toch heel indrukwekkend. En een van die besluit dan met die patiënt mee te gaan in de ambulance. Dan denk ik, ja, ik kan toch al de gegevens en zo verzorgen wat er aan de hand is... En die gaat er mee. En op het moment dat ik die patiënt gewoon dotter. Want dat wordt tegenwoordig in Nederland bijna altijd gedaan bij acute infarct En ook mensen die gerenimeerd zijn. Dan krijg ik een telefoontje een half uur aan de begeleider van die man is ook niet goed. Just, en... Maar dan moet je al wel wat mankeren. Hè? Dus als je kerngezond bent en geen last hebt van... wat dan ook van problemen in de aderen rondom je hart... dan heb je er geen last van, begrijp ik dat goed? Nou, we denken dat de kans heel, in ieder geval aanzienlijk kleiner is. Dus er moet vaak al wel een soort zeg maar, substraat zijn... waarop je gewoon dit soort complicaties kunt krijgen. Ja. En dat, maar dat kan dus heel gewoon mild zijn. Dus... Een, een hartjevaart is ook niet anders dan een scheurtje bij... meestal over het algemeen, een vrij milde aandoening. Juist. Dus er is niet zo heel veel van nodig om een klein scheurtje te veroorzaken. In dit geval stress waardoor je gewoon een afsluiting van het fout kunt krijgen. En dat is eigenlijk zo'n substraat zoals we dat kennen... van het acute hartinfarct. Goed, goed dus voor iedereen om uh, te weten... Uh, voor als er iemand in je naaste omgeving een hartafval krijgt... dat je zelf al een verhoogd risico loopt. En zeker ook voor de hulpverlening. Jan Piek hoogleraar cardiologie aan het AMC in Amsterdam. Ik dank u zeer. Ja, tot ziens. Bijna half elf, einde van deze uitzending. N meer informatie vindt u op knro.nl. En uh, na half elf, Prem Radakishoon Ergens over kunst zijn. in Utrecht. Ik zag je net ontzettend gesticuleren in je beurs. Wat was er aan de hand? <laughs> nee, weet je wat het is? Weet je wat uh, kunstgalerieën aan huis zijn, Sven? Ik neem aan dat dat uh, mensen zijn die met een bus... zoals die van jou langskomen met schilderijen... en andere uh, kunstvoorwerpen nee. daarin. Marian Kramer die heeft twaalf jaar lang gewerkt voor het Stedelijk Museum. Heeft ook in Amerika gewoond. En ze woont in Amsterdam. En wat ze heeft gedaan is, ze heeft gewoon een galerie in huis. Dus de schilderijen. Ze woont ook in het huis met haar kinderen. En ze laat de kunst gewoon in huis hangen. En dat is allemaal te koop. En uh, uh, kunst blijkt namelijk het beter te doen dan de aandelen. Dus ik gaat het hebben over beleggen in kunst, Sven. Zo kunnen we de economische malaise te lijf gaan. Als je als pensioenfonds je geld niet in landmijnen wil stoppen. stoppen met hele mooie kunst. En dan heb je veel meer rendement. Daar gaan we over praten met Marian Kramer, maar ik heb ook een heuse kunsteconoom, Dr. Pim van de Klink, die is uh, gepromoveerd over een theorie over kunsteconomie. En het wordt echt, luisteraars, u hebt kunst nog nooit zo leuk gehoord als straks in time, maar dan gaan we eerst natuurlijk naar de kunstzinnige bourgondische stem van Jan van der Putten met het laatste nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. De Duitse economie is vorig jaar bijna net zo sterk gegroeid als het jaar ervoor. De groei was 3 tegen 3,7 in 2010. Belangrijkste oorzaak van die groei in Duitsland is de toename van de consumentenbestedingen. Wel wordt de Duitse economie steeds meer geraakt door de wereldwijde crisis. In het laatste kwartaal van vorig jaar was er een krimp van de economie in Duitsland.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 En Europese banken hebben gisteren opnieuw een recordbedrag... even bij de Europese Centrale Bank gestald. Totaal werd er voor ruim 485 miljard euro bij de ECB geparkeerd. 4 miljard euro meer dan het vorige record van een dag eerder. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANBB-verkeersinformatie. Nog ruim 20 kilometer file. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat bij Muiden 3 kilometer. Daar is de linkerrijst ook dicht. Op de A2 bos richting Eindhoven staat na een aanrijding tussen Knopend Vught en Bokstel Noord 5 kilometer. En bij Bokstel is de rechterrijstrook dicht. Op de A4, daarna Amsterdam staat tussen Leidsendam en Zoete -Rijndijk, 3 Rijndijk drie kilometer. En een aanrijding op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort zorgt voor een file van 3 kilometer tussen het krooppunt rijns en de afrit De Uithof. Wilt u naar Amersfoort dan kunt u beter omrijden via Hilversum. Ten slotte de N201, de weg Hilversum richting Heemstede. Daar staat nog altijd tussen Vinkenveen en Uithoorn een file van 5 kilometer. Dit is Radio 1 NTR. Remtime. Rem Beursen in Europa en de Verenigde Staten doen het niet goed. Er is een economische malaise, u hoorde net... dat de banken massaal hun geld stallen bij de ECB. Maar pensioenfondsen, banken en beleggers die vrezen voor hun geld... en zien een minimverlies als een goed rendement. Vastgoed doet het ook niet goed en moet je al je geld in goud zetten... Maar luisteraars, er is nog een sector waar de rendementen goed zijn. De kunst. Ze heeft een heuse index, de May Moses All Art Index. In 2011 steeg die index sneller dan de Dow Jones en andere indices. En ook in 2010 deed kunst het beter dan aandelen. Sterker nog, de May Moses verloeg de Dow Jones in 7 van de afgelopen 10 jaar... en scoort over de hele periode ook beter. Conclusie, het is slimmer om een kunst te beleggen dan in aandelen. Of zijn de risico's te groot? Is kunst net als de handel in tulpenbollen? Wat denkt u? Massaal beleggen in kunst of niet? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. It's Primtime! Luisteraars, het is in Amsterdam-Zuid een prachtig huis. Je ziet heel veel bakstenen. Dan kom je en dan druk je zo op de... Wel, dan ben je binnen bij Marian Kramer. Hallo, Marian. Welkom. Uh, als ik in je hal kom, dan zie ik meteen 1, 2, 3, 4, 5. nou, een stuk of acht schilderijen aan de rechterkant. It, is dit ook te koop? Nee, dit uh, wat je hier ziet is, maakt deel van, uit van onze eigen collectie. Dat is juist het leuke van uh, de Home Gallery. Dat de werken die te koop zijn van kunstenaars die ik toon... tussen onze eigen collectie hangen. Zodat je echt een... Ja, die gaan een dialoog met elkaar aan. Je ziet hoe iets... Bij, bij elkaar hangt, hoe het uh, in een galerie denken mensen vaak... dit past niet in mijn huis, maar eigenlijk kun je dus alles in je huis hangen. Ik ga je, als je meeloopt... Ja, maar ik ben niet te snel, je komt dus van de hal, luisteraars kom je ja gewoon in een andere hal. Ben je in de, in de, in de, in, in de hal van de kamers, links ja. is er een prachtige keuken. Oh, en hier ook. Ja. Is dit, ik teun, een, een groot oranje schilderij. Jeroen maakt foto's, luisteraars, die komen allemaal op de website. Is dit wel te koop? Nee, dit is wel van de kunstenaar Tim Ayers. Die vertegenwoordig ik wel. Ik volg hem al heel lang, sinds ik bij het stedelijk heb gewerkt. Uh, want daar hangt hij ook uh, in de collectie. Hij heeft op de Rijksacademie gezeten. Um, ja, hij, ik volg hem al ongeveer twintig jaar en vertegenwoordig hem nu ook. Dit is een werk van hem. Hier... Maar die is niet te koop? Deze is niet te koop. Okay, maar is wel te koop hier? Nou, wat is wel te koop? Nou, er hangt momenteel werk van Annabel Emsten. Die... Um... Dit is een soort garagebox, ja. ja. De garage is uh, omgebouwd tot een project Space, een soort beursstand. En hier hangen werken van de kunstenaar die ik op het moment toon. Sommige kunstenaars maken hier ook echt een installatie van. Echt een, ja... Of er kan ook video getoond worden. Maar dus voor de, de duidelijkheid, en... we staan hier voor een prachtig, fel... Uh, uh, is... Mooie kleuren. Van wie is dit? Dit is van Annabel Emsen... Um, zij hangt momenteel ook in de Tate Modern. Heeft ze bij een tentanseling werken hangen. En in een, in een wedstrijd. Maar wat kost dit? Het werk, ja, dit is ongeveer 4000 pond. Dus zij is nog heel erg betaalbaar. Maar als zij ik nu. heeft haar werk uh, recent aangekondigd. Ze komt ook binnenkort in de tentoonstelling. Saatje is een man die in de reclame staat. die een grote kunstverzamelaar is. Maar even. Hij maakt kunstenaars Goh. groot. Oké, okay, maar Marian, voordat je helemaal aan. Te... een paar dingen. Je bent ja. een thuisgalerie begonnen. Ja. Uh, is dit nieuw in Nederland? Uh, ja, ik denk dat het redelijk nieuw is. Um, in Londen en New York bestaat het al veel langer... om de crisis... Um, ja, ja, zijn mensen om overheidkosten te gaan besparen... zijn ze dat op, op deze manier gaan doen thuis? Ik, uh, maar maar jij, jij bespaart dus uh, geld, uh, terwijl we doorlopen in het huis. Je bespaart geld doordat je zegt... de vaste kosten die je hebt bij je galerie... die heb je dus ook gewoon uh, niet hier. Dat is je huis. Je, betaalt... je, je, je, hebt, je hebt hoeveel kinderen? Drie. Dus je hebt drie kinderen en die kinderen... maar beschadigen ze het kunstwerken dan niet? Nee, ze groeien ermee op en ze vinden het juist heel leuk. Oké, okay, we staan hier bovenaan de trap. Dat is een soort zwart... Oh, wat is dit mooi. Van wie is dit? Dit is ook toevallig van Tim Ayrs. En is die te koop wel? Ja, die is wel te koop. En wat kost dit? Uh, dit werk is 6.000 euro. Okay, dus het is een prachtige luisteraars. U moet bijna een zwart-wit foto voorstellen van een vrouw met een lokhaar. Ze doet me een beetje aan Frederik Spicht denken. Mooi in zwart-witte tinten, echt prachtig. En ze... Oké, okay, maar Marian, nu is mijn vraag. Als ik dan dat geld zou besteden aan, aan, aan deze aan team Erf, die andere van 6000 die ik beneden had gezien... hoeveel zal zo'n kunstwerk over drie jaar waard zijn? Nou, zo'n Annabel Emsen verwacht ik dat haar werk in de komende tijd heel erg gaat stijgen in prijs. Wat ik al vertelde, ze, he, ze is door Saatchi aangekocht. Saatchi Paint die heeft, uh, is een tentoonstelling die binnenkort in Londen plaats gaat vinden in zijn galerie, Saatchi Gallery. Als zij echt opgepikt wordt, ze heeft ook bijvoorbeeld in... Uh, maar is het dus beter de aandelen in Randstad of Unilever of Shell? Nee, ik denk inderdaad dat als haar werk zo doorgaat, dat het over een paar jaar, dat je daar wel een, in ieder geval eens een nul achter kan zetten. En wie, wie kopen jouw schilderijen? Particulieren of ook bedrijven? Uh, particulieren, maar ook uh, bedrijfscollecties kopen aan. Ja. Uh, die ABN Amro had bijvoorbeeld een heel grote kunstcollectie. Die is door slinksheid van Rijkman Groening in een aparte stichting gezet. Maar als ik zou willen beleggen, vind je het dan slim of niet slim? Um, ik denk dat je in eerste instantie niet om het beleggen moet doen. Je moet er echt een passie voor hebben. Maar als je een goed oog hebt, kun je er inderdaad wel geld mee verdienen. Maar ik ben een kunstbarbaar, dus ik zal gewoon, dan kan ik toch gewoon dingetjes kopen... en neerleggen ergens en dan oh ja, verkopen. Je vertelde net dat je ooit twi twintig jaar geleden een Alex Katz had gezien. Ja, luisteraars, ik heb het net voor de uitzending van, van Barbara had ik begrepen dat jij... Als... Luister, oh, luisteraars, het is echt prachtig. Dan kom je dus in de hal, dan ga je linksaf... en dan kom je in een, dit is gewoon dus jullie woonkamer... Dit is uh, over het algemeen niet het terrein voor uh, de bezoekers. Maar er zijn ook heel vaak mensen die uh, met uh, rondleidingen langskomen, met artclubs. Sinopia Artclub komt vaak langs met mensen die kunst willen gaan verzamelen. En dan wordt er gekeken, dan mogen ze overal kijken. Van... Uh, luisteraars, Jeroen, hier moet je een foto van maken. Luisteraars, het is bruin. En dan is er met een soort uh, ja, witte drink, smoke. En stik het in. Dit is mijn lijfspreuk. Ja, precies. Dit is jouw lijfspreuk. Um, ja, is... is dit te koop? Nee, deze is helaas niet te koop. Maar wat, zou, wat heb je hiervoor betaald toen jij het kocht? Um, dit heb ik ooit voor 3000 gulden betaald. Heb ik gekocht. Ja. En dit werk nu zo zou 10.000 euro zijn. Hoe lang geleden heb je het voor 3000 gulden gekocht? Ja. Hoe lang geleden? 15 jaar, 20? 15 jaar. 15 jaar geleden, dus in 15 jaar en het is het nu 10.000 euro. 10.000 euro. En dat is 22.500 gulden, dus dat is bijna uh, uh, hoeveel procent, 800 procent of zoiets omhoog gegaan. Dus het rendeert wel kunst. Ja, sommige werken wel. Ja, het ligt er heel erg aan. Um... Ja, hoe een kunstenaar zich verder ontwikkelt. En daar komt een galerie natuurlijk heel erg bij Maar Dat is ook weer een risico. Branding, ja. Maar, maar dat is ook weer een risico. Want ik kan ook kunstenaar komen, bijvoorbeeld Jeroen Schaap, zijn foto's. die zijn straks niets meer waard. Nou, nou, dat hoop ik niet voor je. <laughs> luisteraars, Marian Kramer met de C.com, dat is de website. Daar kunt u, dat zie je op de website ook al ja, die stukken. Niet... En, sorry? En wat is dit, luisteraars? Het is een soort videoscherm met een man uh, die beweegt. Uh, de, wat is dit, Marian? Uh, dat is een uh, video van Peter Bogers. En dat is heel erg uh, leuk om te zien. Mensen denken vaak, video, wat moet ik daarmee in mijn eigen huis? Maar op deze manier kun je het dus heel goed ophangen. En wat kost dit? Is dit wel te koop? Uh, nee, dat is ook niet te koop. Luister, als ik ben in een thuisgalerie... Oké, okay, Marian, wat is er nog meer te koop? Je doet ook beelden, hè? Je doet niet alleen schilderijen. Hier, dit is um, van een uh, Japanse... Um, ja, kunstenaar Hideki Inuma. Ja. Dit zijn uh, beelden uit kamferhout, uit één stuk. Luisteraars, het een soort houtblok met daarop een, een, een, ja, een, een vrouw in een zwarte bikini. Met een beetje een, een, een, een, ja, een Madonna-achtige killer look blik. Ja. Ja. En, en wat kost zo'n beeldje? Uh, dit is 8000 euro. Pardon? 8000 euro. En, en gaat dit in waardestegen of is dit iets wat je... Ik denk het wel. Hij, hij is ook bij een galerie in Zwitserland. En daar zijn, liggen zijn prijzen al veel hoger. Marianne, en nu even een gewetensvraag. Want je weet heel veel van kunst. Je hebt twaalf jaar voor de stelen gewerkt. Je houdt er erg van. Um, wat is nou het, het, het is toch een beetje ook een soort windhanden, want je noemt steeds... iemand stijgt in waarde als Satium aankomt, iemand stijgt in waarde als hij in een museum staat. Dus als je een lobbyist bent zoals Sprim, ik kan wel mijn werk overal laten staan. Dus uh, is het niet ook heel erg vriendjespolitiek en ondoorzichtig, die kunstwereld? Nou, vriendjespolitiek en ondoorzichtig, denk ik niet echt. Ik bedoel, het gaat natuurlijk uiteindelijk wel om de kwaliteit van een werk. En hoe meet je dat? Hoe meet je dat? Het is de totaal ja, beleving die je aan een werk uh, on, die je krijgt door een werk. Ja. Nee, maar kijk, ik, weet, ik heb geen verstand van kunst, maar Roelof Lenten die heeft een prachtige kunstgalerie kunst, En die liet me toen zien. En die zegt altijd tegen mijn prim. Je, je, je houdt van kunst als het iets met je doet. Ja. Klopt, het moet een emotie opwekken. Ja. Ofwel echt, uh, ja, het kan ook een negatieve emotie zijn. Ofwel, maar meestal gelukkig een positieve emotie. Ja, ja de, de beeld, ja, zeg maar. Een kunstenaar is, is goed als hij echt zijn emoties. of wat hij over wil brengen, goed vorm uh, weet te geven, waardoor het echt iemand raakt. Oké, okay, luisteraars, okay. Ik, ik zal u wat zeggen. Het is zoveel hier in, de, in, in, in, in huis. Uh, Jeroen maakt de foto's Dan Gaat u naar de website? Ik vind dit beeld echt fantastisch. Ook de manier, er zit een dynamiek in. Er lijkt alsof er beweging in zit. Terwijl het gewoon een stuk hout is. Wat, wat, en, en mag ik het aanraken? Ja. Dat, dat is ook allemaal, dit is echt allemaal met betel. En... Ja, hij be bewerkt het eerst met een grote kettingzaag. Z zaagt hij het uit het hout en dan uh, wordt het uh, bewerkt. Wat prachtig. houdt Westerse vrouwen een spiegel voor. En, zeg maar, dat uh, is anti-mode. Ja, maar het is ook wel een ontzettend mooi, met, met, met welvingen en alles. Het, uh, ja, met ja, de, de, de details van het binden van de bikini. Oké, okay, luisteraars, luister. Wat zijn uw ideeën over kunst als beleggingsobject? U mag me dus bellen op 0800-1121. Mailen naar primtimeapenstaartntr.nl. En het tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Mona Lisa, Mona Lisa men have named you, you're so like the lady with a mystic smile, is it only cause you're lonely they have blamed you? That Mona Lisa's strangeness. Luisteraars, dat is ook kunst. Ned King Cole, hoorde u met Mona Lisa Smile. Goedemorgen, dokter Pim van Klink, kunsteconoom. U hebt een theorie over kunsteconomie ontwikkeld... waarop u in 2005 aan de Rijksuniversiteit van Groningen bent gepromoveerd. Dat klopt, toch? Dat klopt. Wat is de May Moses Index? Sorry, welke index? De May Moses Index. Dat is de index die sneller steeg de afgelopen jaren... Uh, die wordt opgesteld door twee professoren aan de Universiteit van New York. Wat voor index is dat precies? Ik zou het u niet kunnen vertellen. Oké. Okay. Nou, uh, wat ik wil vragen is... ...waar is het slimmer om te beleggen in kunst dan in aandelen? Uh, nou, ik denk niet dat je zonder meer in de kunstmarkt moet... Als je daar geen verstand van hebt, want dan is die nog veel onduidelijker uh, en veel meer uh, met allerlei risico's omgeven dan de aandelenmarkt. Je kunt er alleen maar, uh, denk ik, een goed rendement op maken als je er veel verstand van hebt, zoals uw hoofdgast van vandaag. Uh, en als je een fijne neus hebt van uh, de prijsvorming in de kunstmarkt, hè, want u had het er net al even over vriendjespolitiek en allerlei andere handelingen die van invloed zijn op de prijsontwikkeling. Uh, ik ben het met mevrouw Kramer eens dat je het niet meteen als vriendjespolitiek moet uh, omschrijven, maar er zijn wel degelijk allerlei mechanismen die van invloed zijn op de prijsvorming en die niet door iedereen te doorzien zijn. Nou, als je er geen zicht op hebt, dan kun je je maar beter verder houden van de kunstmarkt. Oké, okay, dus je, je, je, maar de aandelenmarkt, uh, dokter Van Klink, uh, heb ik ook geen verstand van. Maar dan ga ik naar een bank en die uh, uh, belegt het in een of ander fonds. En dan zie ik oh, wel of geen rendementen of wat. Dus uh, zou het niet verstandig zijn zo'n kunstfonds als vehikel te doen? Nou, Je kunt natuurlijk ook naar mevrouw Kramer toe gaan en vragen, en dat heeft ze natuurlijk al in de loop van de uitzending gedaan... wat denk jij nou wat een goede belegging is? Nou, ze heeft al een aantal tips gegeven. En dan uh, zal dat advies van mevrouw Kramer net zo uh, gewogen moeten worden als het advies van een beleggingsadviseur bij een bank. En je zou wel kunnen zeggen dat als je echt bijna risicoloos wil beleggen in kunst... Dan moet je in het absolute topsegment gaan zitten. Dan praat je dus over de, de Warhols, de, de Coombs, uh, Damien Hirst collectie en zo. En daarvan weet je dat die de komende tien jaar dat die hoogstwaarschijnlijk alleen maar in prijs gaan stijgen. Omdat de markt daar zo verschrikkelijk uh, schaars is... Goedemorgen meneer Schoenmakers. Ja, goedemorgen meneer Prem. Ik wil even zeggen: het is inderdaad wel interessant om uh, in kunst te beleggen, maar het is natuurlijk een geweldig risico. Mijn eigen geval is dat ik uh, in 1978 een Rus heb gekocht. Een meneer Yuri Annenkoff. Die werkte ook ja. in Frankrijk, Georges Annenkoff heette die toen. Ja. En dat schilderij heb ik toen gekocht voor zeg ruim 5000 gulden. Ja. En ik heb die man gevolgd, dankzij internet kon ik voortdurend kijken wat er gebeurde met die man. En daar werden dus geweldige prijzen voor gevraagd, niet dat we ervoor gegeven werden. Maar dat was voor mij aanleiding om eens contact op te nemen met Christies. Ja. En die zei, nou, binnen, ik had geloof ik binnen twee dagen had ik antwoord. En uh, uiteindelijk is het verkocht voor 40.000, het is geveild voor 40.000 pond... Waardoor ik met een beetje spaargeld mijn hele huis kon aflossen. 40.000 pond, en dat was nog in de tijd dat de pond, wat was het, 2 twee twee gulden zoveel was? Uh, de euro? Ja. Nee, ik heb dus voor 5.000 in 1978, was het ja. dus 5.000 gulden. En ik heb hem dus voor 40.000 pond, uh, november vorig jaar, in, twee jaar geleden, verkocht. En daarmee uw huis af. Nou, meneer Schoenmaker, dus bij u bleek het een heel goede belegging te zijn. Het is heel goed, maar je moet natuurlijk verdomd goed weten wat je doet, hè. Dit ja. is natuurlijk ook een beetje toevalstreffer. Ja. Niemand had van Annekof gehoord, maar als je nou eens kijkt op de Russian art van Christie's, nou, je weet niet wat je ziet. Oké, okay. Marian Kramer, dank u krijgen. wel. Ontzettend leuk dat u hebt gebeld, meneer Schoenmaker. Echt hartstikke bedankt. Uh, meneer Van Kink zegt net, van, je moet opletten van in die topsegmenten, maar nu hoorde je meneer Schoenmaker... Um, bij aandelen heb je soms ook dat iemand zegt: Kijk op dat bedrijf, dat is een klein bedrijfje. Hè? De mensen die 30 jaar geleden IBM of Microsoft hadden belegd, is, is het ook de kunst om zeg maar, net die kunstenaar te vinden die over 10, 15, 20 jaar echt gaat renderen? Ja, nou, dat is juist ook het leuke aan kunst als je op, zeg maar, um, op dit niveau bezig bent. Dat je op zoek gaat naar. De originele, nieuwe, uh, toekomstige Picasso. Of Damien Hearst, of um, Warhol, zoals uh, meneer Klink zegt. Dat is juist het spannende. Dus dan heb, je het niet, dan heb je niet zozeer beleggen in eerste instantie op het oog. Maar het nee, maar, is wel een leuke bijkomstigheid. Als je naar het programma's tussen kunst en kitsch ja. kijkt... dan zie je vaak dat mensen iets hebben en geen nul hebben... maar dan bleek het een kunstwerk te zijn. Dat is meer toeval. Maar, ja. maar, maar wat jij doet is dus gericht afstreunen... Ja. En hoe, hoe, hoe doe je dat? Nou, veel op atelierbezoeken te gaan. Naar kunstbeurzen. Vooral Art Basel is natuurlijk het mekka van de hedendaagse kunst. Maar er zijn nog veel andere beurzen. En die kunst is erg internationaal, hè? Ja, zeker weten. Ja, dus hoe hou je dan bij of er iemand in India nu opkomt? Nou, dat zie je zeker door beurzen. Maar ook natuurlijk op internet. Het wordt, alles is gewoon op internet te vinden momenteel. Hm. En ja, ook kunstenaars... Geven ook die, die, kennen die, die kennen elkaar natuurlijk. Dus ja. ik kom heel vaak aan kunstenaars door. Weer andere kunstenaars. Ik zit momenteel erg in de Britse markt. Ja. Dus dan um, bijvoorbeeld uh, um, deze Annabel Empson heb ja. ik nu door Marenka Gabler. Die ik, in het, uh, die ik vorig jaar had. Daar deelde zij het atelier mee. En ja, zo ben ik op haar gekomen. En ja. zij heeft dan weer andere kunstenaars waar ze me op wijst. Waar ik dan naartoe ga. Meneer van, Klink, uh, ja. meneer van Klink, u bent uh, kunsteconoom. Als ik even kijk naar de economie van de kunsten, hè, um, is, er, is er geld in? Er is zeker geld in. En dat blijkt wel uit het feit dat in dat topsegment waar ik het eerder over had, dat daar inderdaad sprake is van een vrijwel stijgende lijn de afgelopen nou, zeg maar 30 jaar. Op veilingen worden telkens records gebroken, maar ook de onderhandse markten, dus dat topstukken onderhands van eigenaar verwisselen, daar worden ook telkens hogere prijzen worden daar betaald. Dus het blijkt dat er veel geld is. En vaak worden ook dat soort, uh, dat soort aankopen ingegeven door beleggingsoverwegingen. Ja. En een andere, een ander motief is dat het status uh, oplevert. Hè. Dus uh, beroemde uh, filmsterren bijvoorbeeld, die uh, mogen nog eens dus een keer een. Uh, een, uh, een belangrijk kunstwerk kopen om daarmee zichzelf ook nog eens een keer van wat extra maatschappelijke status te voorzien. Dus er zijn verschillende motieven en we hebben natuurlijk toch uh, de afgelopen decennia hebben we, ja, een hele een groepering nieuwe rijken gekregen die graag laat zien dat ze rijk zijn en daar gebruiken ze kunst voor. Aha. Dus er is eigenlijk geld in de markt. Oké, okay, nou nu is mevrouw ik krijg ook twee tweets, ook van onze vaste Beppi. Um, uh, je, je ziet ook dat er steeds minder kunstenaars subsidie krijgen. Um, um, in, in, in landen als Amerika, Marianne, daar hebben kunstenaars helemaal geen subsidie. Uh, is dit een goede manier om voor dit, hè, Bruin 1 zegt er moet veel minder subsidie gaan. Is, is, is dit niet de manier voor kunstenaars dat ze zichzelf meer in de markt zetten, meer verkopen? Ik kijk even naar Marianne en dan naar dochter Van Klink. Aan de nee, Ehm nee. um, Ja, nee, ik denk dat subsidie op zich niet uh, de beste manier is om goede kunst voor te brengen. Nee, ja, je moet hongerig. En dokter Van Klink, als u ernaar kijkt, uh, uh, de afschaffing van de subsidies ook een uitdaging? Zeker. Ik ben het erg met mevrouw Kramer eens dat... Uh... Uh, juist uh, in uh, landen waar uh, niet veel subsidie is, dat je daar ziet dat kunstenaars hongeriger zijn en zich ook veel meer naar hun publiek richten. En dat hoeft uh, zeker niet gepaard te gaan met kwaliteitsverlies, uh, de belangrijkste. Nou, als je op dit moment naar het lijstje van 25 best verkopende kunstenaars mondiaal kijkt, dan zitten daar ongeveer 20 kunstenaars in die dus uit het Angelo-Saxische. Uh, Taalgebied komen, die dus allemaal opgegroeid zijn in een wereld waarin het niet gebruikelijk is dat je na je academie subsidie krijgt of een BIC aanvraagt of iets dergelijks. Ja. Het zijn dus allemaal ja. kunstenaars die heel erg gericht zijn en weten dat als ze een kunstenaarsbestaan over een langere periode willen volhouden, dat ze het dan dus ook moeten verkopen. En daar gedragen ze zich ook naar, want dat is een belangrijk aspect. Ja. Ja? Daar wil ik wel heel even wel een kanttekening bij stellen, dat dat natuurlijk ook de hele, de hele marktwerking is. Um, it, in in Amerika, de markt, er zijn natuurlijk 200 miljoen potentiële kopers, tegenover 16 miljoen in Nederland. Dus die kunstenaars hebben daar doen hun, voor, hun voordeel. Maar van met het het internet ook mee. en social media, wat je net ja. zegt, nee, is die kopers, markt ook weer mondiaal. Klopt. Ja, dat is ook ja, oké. Okay. En, en, en, en dokter van Klink, luisteraars, nu gaan weer een heleboel mensen boos op me worden. Maar daarom al die onzin van die kunstenaars die naar de Raad van State zijn gegaan en de plannetjes van krui, uh, Bruin Ede hebben doorkruist. Als je echt kunstenaar bent, neem je geen subsidie. Iedereen wordt nu kwaad. Maar goed. Uh, dokter van Klink, Riem-Artsen. Die dit onderwerp meer heeft voorbereid, zegt die gemeente: de markt van exclusieve auto's, Ferraris en zo is ooit ingestort. Kan dat ook bij de kunst gebeuren? Zeker. We hebben na de val van Lehman Brothers hebben we ook gezien dat de de beeldende kunstmarkt ook wel degelijk een, een kleine terugval heeft gekend. Hij is in ieder geval veel minder omgezet bij de veilinghuizen. Dat is Het afgelopen jaar is dat weer wat aangetrokken. Nou, we hebben ook gezien dat in Amsterdam bijvoorbeeld één veilinghuis zich uh, sowieso teruggetrokken heeft. Dus er is wel degelijk sprake van uh, risico's in de markt. Het is helemaal niet zo dat, uh, uh, dat beleggingen in kunst, dat die uh, uh, veel minder riskant zijn. Die bewegen gewoon mee met uh, het beeld wat je op andere uh, investeringsmarkten ook ziet... Alleen in de top van de markt, daar is sprake van zo'n klein aantal kunstenaars die een heel sterke uh, marktpositie hebben ingenomen. Ja. Uh, tegenover een enorme vraag, dat je daar vrij risicoloos in uh, kunt... Uh, ja, in een heeft altijd een ja. risico, maar net zoals je weet dat Shell of Randstad of Unilever ja. een vrij goede belegging is, kan je het ook met bepaalde kunstenaars. We zitten krap in de tijd, meneer Van Rest. U hebt 30 seconden wat leuk over kunst. Luisteraars, meneer Van Rest is echt een kunstzinnige man. Gaat uw gang. Zelf geschilderd best daar wat gekocht, verkocht, maar dat is zijdelings. Ik wou speciaal jou waarschuwen. Zoals bij die mevrouw hangt een hoop schilderijen die ze niet verkoopt... en een enkele die ze wel verkoopt. Ja. Kunst kopen is een emotie, zoals je zegt. Dan ga je het zeggen, net als veel kunstenaars... ik heb schilderijtjes die ik niet verkoop, want het zijn kindjes van me. Jij gaat iets moois kopen... En, nou, dat zie je zo mooi op een gegeven moment... dat je het niet gaat verkopen. En dan hangen er meer dingen in je huis... die je als belegging gekocht hebt en niet verkoopt... omdat het heel veel emotie voor je heeft. Ah, en je ah. steekt er veel geld in... en ik denk niet dat je er veel uithoudt. Het zijn mensen met emotie. Meneer Van Rest, wat bent u toch altijd zo prachtig geworden? Dank u Marianne. Het risico is dat ik iets koop... omdat ik het wil gaan beleggen. Dat ik denk, ik ga de geld ermee verdienen... en dan raak ik er verliefd op en dan wil ik het nooit meer kwijt. Ja. Dan ben ik dus al mijn geld kwijt. Maar de... ah, nee, nee. <laughs> Zie je, je helemaal van Klink? Ja, dan is het wel goed besteed, want ik bent er verliefd op geworden. Ja, <laughs> dat is heel goed besteed. Ja. <laughs> dus dan kan de conclusie uiteindelijk zijn: je gaat erop in om geld te verdienen en dan word je verliefd en raak je er geld aan het kwijt. Het is een win-win situatie. Ah. <laughs> doctor dat van dat, dat... Ja? Dr. Van Klink. Hartstikke bedankt. We zitten door de tijd heen. Hartstikke bedankt dat u aan de telefoon wilde komen. Veel succes. En ik vind het goed dat er mensen ook kijken naar de economische kant van kunst. Marian, veel succes met je galerie. Het zijn prachtige werken. En als mensen langs willen komen, dan zien ze het wel op internet. Ik dank uh, Pim van Klink en Marian Kramer. Iedereen die gereageerd heeft en natuurlijk u, de luisteraars. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... ...de co-financiers van de publieke omroep. Redactie Jeroen Schapok, Fatima Basje, en Aarts. Aardsproductie... ...Hans Twint, Momo Techniek, logistiek en transport, de Alme Koele, Marine Albertsmoer, eindredactie-ergie Barbara van der Klessen met 1 Jan van der Putten, daarna Felix Mulders met de gids.fm. Tot morgen, geniet van de kunst in het leven zoals muziek. Namaste, dag.